De verkeerschaos rond Rotterdam is voorbij. In de loop van de ochtend zijn de files opgelost. Vanochtend was de stad vanuit Den Haag en Gouda amper bereikbaar... na een paar ongelukken. Rijkswaterstaat adviseerde mensen het openbaar vervoer te gebruiken... of hun reis uit te stellen. Op de Japanse vulkaan Ontake zijn de lichamen gevonden van nog eens vijf wandelaars. Het dodental van de vulkaanuitbarsting is daarmee opgelopen naar 36. Het bergingswerk gaat moeizaam omdat de vulkaan giftige gassen blijft uitstoten. De vulkaan begon zaterdag volkomen onverwachts rook en as te spuwen.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 Met nu ZFM Luncht. U luistert naar ZFM Luncht.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 Een nieuwe werkweek weer begonnen en uh, we gaan ook weer aan een nieuwe reeks van Zie je vijf dagen per week live in de lucht, hè? tussen 12 en twee, elke werkdag. Ja. Vandaag weer uh, lekkere muziek. We gaan, als het goed is, ook het regio-nieuws nog krijgen natuurlijk. Ja, dat doen we ook allemaal. Weekend Report en we hebben aandacht voor... Pluspunt Zandvoort met hun cursus of activiteitenaanbod. Dat doen we straks om kwart overeen. En we hebben natuurlijk uh, lekkere muziek. Hè? We hebben uh, veel lekkere muziek voor u klaarstaan. Oud en nieuw, alles lekker door elkaar heen. Dan weer een feestje op de radio. En uh, dat vijf dagen per week, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Morgen met Charles en Dolly. En uh, dinsdag, maandag doen ja. Woensdag, donderdag en vrijdag doe ik het, ja. ja. Dag met Angela. Woensdag ook. Donderdag met Dolly. Vrijdag weer met Angela. Oh. Allemaal gezelligheid, hè, ja. Nou, ik hoop dat jullie die, die, die, die, die bierfeesten een beetje overleefd hebben in de DTM en zo... Je niet te veel koppijn hebt, natuurlijk. Het van die auto's en te veel bier. En. Al uh, die Duitse muziek, niet Ja! Woe! Het natuurlijk helemaal aan je dag gaan bij Luna. Ja, nou. Oeh, kan me het er iets bij voorstellen. zullen dus, horen hoe het allemaal geweest is. Het wel aardig, wat het met een houten kop rondlopen vandaag. Ja, dat denk ik zomaar wel. Ja, lekker hoor. Nou, oké, okay, we gaan uh, beginnen. We gaan uh, van start... 4, C, dat bedoel ik. F, F, ja. We gaan van start. Met de nieuwe single van Douten. En dat noemen we dat heet Vol. Opvolger van Home. Nieuwe single. We oh, dat is gediend vol. Nog zo'n grote hit zal worden, betwijfel ik. Ja. Het lijkt er een beetje te veel op, eigenlijk. Maar het is wel goed. Het is hartstikke mooi, daar gaat het niet om. Dit is Kevin de Graw. En dit heet Fire. En hierna komt de 3 in 1 Ja, ja. Hebben we weer een leuke vandaag.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 Play like the top 1% Till nothing's left to be spent. Take it all, ours to take Celebrate because we are the champions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 The we, the we, we are the champions all For we on fire We on fire well, oh. Running off We're in Kevin DeGraw We're fire. single The Delimitant Hate Fire We gaan ons opmaken voor de 3 1 hè? Ja, de 3 1. Hele leuke vandaag. Drie verschillende artiesten, maar het onderwerp vandaag is nummers. Ja, nummers. Gewoon nummers, cijfers, nummers. Nou, luister en haal drie leuke platen met getallen. 3 in 1. De drie nummers die je hoorde was, uh, waren 36, 24, 36 van de Shadows. 25 of 6 to 4 van uh, Chicago. En 74, 75 van de Cornells. Zo kan het ook, hè. Het mogen drie platen van één artiest zijn... of een, uh, drie platen met een gezamenlijk onderwerp. Zoals in dit geval nummers. Ja. Dankjewel, Ger, voor het insturen. En... Uh, uh, we hebben er nog een aantal staan, maar u kunt rustig blijven sturen hoor. Ja. Elke dag doen we er een. Zo is dat. Nog eenmaal. Dat vinden we leuk. Dus als u uh, drie in, een ideetje heeft voor drie in eentjes, stuur ze gewoon. Ja. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio-nieuws met Angela de Koning. Een 24-jarige Zandvoorter is zaterdagochtend gewond geraakt... bij een mishandeling op de Zwaluwstraat. De Zandvoorten was uit geweest en na het verlaten van de uitgaansgelegenheid... is hij mishandeld door een tot nu toe onbekende man. Er is slechts een beperkt signalement van de verdachte bekend. Het gaat om een lichtige tinten, enigszins gezette man... tussen de 1,80 en 1,90 lang en rond de 20 jaar oud. Verder heeft hij donker kortgeschoren haar... en droeg hij een grijze, Canadian Goose jas en een blauwe spijkerbroek.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 Een bestuurster van een auto merkte te laat op dat het verkeer voor haar remde... en knalde met een flinke vaart tegen de motorrijder aan. De motorrijder kwam daardoor ten val en maakte een flinke schuiven. Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. De ambulancebroeders hebben de motorrijder eerste hulp verleend... maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij beide voertuigen raakten daarbij flink beschadigd... en konden niet meer verder rijden. Een derde auto, die ook betrokken was bij de aanrijding... liep lichte schade op, maar kon nog wel verder rijden. Door het ongeval was de Zandvoortenweg in beide richtingen afgesloten... voor het verkeer wat voor de nodige overlast en files zorgde. In de nacht van zaterdag op zondag is een 63-jarige man uit Haarlem... beroofd op de president Steinstraat. De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroof. De man kwam van een horecagelegenheid en was op weg naar huis. Hij had zojuist in het café een paar honderd euro gewonnen... toen hij plotseling een klap op zijn hoofd voelde... en op de grond viel. En vermoedelijk is de man daarna korte tijd buiten bewustzijn geweest. Toen hij weer bijkwam, heeft hij hulp gezocht... en zijn de hulpdiensten gealarmeerd. Wederom, heeft u meer informatie over deze roof... of heeft u iets gezien eh, in de omgeving van de president Stijnstraat op, deze, uh, op dat tijdstip ge, uh, geeft u dat dan door aan de politie. De voorjaarsbegroting was niet sluitend. En daar gaan we aan werken zodat er rust ontstaat op het financiële vlak... en we buffers kunnen creëren om eventuele tegenslagen op te vangen. Zo zegt wethouder Gert-Jan Bluis.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 Er is veel behoefte aan woningen voor kinderen met een verstandelijke beperking en een complexe gedragsproblematiek. Daarom is de Hartenkampgroep aan de Herenweg in Heemstede verheugd dat er deze week een nieuwe kinderwoning geopend werd. Vanwege hun handicap is een woning in een normale woonwijk niet geschikt voor deze kinderen. Ze gedijen het best in een rustige en beschermde omgeving, zoals die van de, het Hartenkampterrein. In deze woning leven zeven kinderen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. Ze krijgen dagbesteding op het eigen terrein. De Hartkamp heeft al twee andere kinderwoningen. Te weten in Heemskerk en in Haarlem. In 2013 was, zo, was een kwart van de landbouwbedrijven in Nederland een zogeheten klein agrarisch bedrijf. Dat zeggen wil dat de boeren te weinig inkomsten hebben om van te leven. Het gaat in dit geval vaak om zogenaamde hobbyboeren. In de gemeente Haarlemmen is 16,7% van alle boeren een hobbyboer. In de omliggende gemeenten, zoals Haarlemmer-Lieden en Spaanwouden en Heemsteden, ligt dit aantal iets hoger, zo rond de 40%. Bloemendaal komt het dichtstbij het landelijk gemiddelde van 26%. De brandweer in Haarlemmermeer is in de regio het snelste plaatsen bij een spoedgeval.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 Het slachtoffer liep daarbij verwonningen uh, op aan zijn heup, hoofd en heup. De verdachte reed vervolgens weg. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De politie stelde een onderzoek in en trof de verdachte in de omgeving aan. En, uh, hij werd uh, aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.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 De temperatuur loopt op naar 21 graden. Vanavond is er nog kans op regen of onweersbui, maar komende in de nacht blijft het weer droog. Met later enkele opklaringen. De Zuidwestenwind is overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen blijft het overdag in de regio weer droog en er zijn er flinke perioden met zon. De wind is matig uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur stijgt wederom naar 20 graden. Tot zover. story with a brand new meaning cause my feet are so weary and my head need healing Nieuw, dit, of tenminste of het helemaal nieuw is, weet ik eigenlijk niet eens. Maar het is wel mooi. Laura Mvula heet het mens. En. Het uh... is een prachtige cd gemaakt met het Metropoolorkest dat is echt geweldig. I don't know what the weather will be is de titel van het nummer. Zoek je maar eens. 9 9. je kunt op Spotify vinden. Laura Mvula. Dan schrijf je M-V-U-L-A. En dit zijn de Small Faces. In Chico Park. To rest my eyes. We'll be Tell me why. Tell me why. En nu Mieke Stemering. Theater die er fantastische zanger is. Leven hier tussen vier Muren is voor mij liefde O lief. Voor de dwaasheid die ik deed, kom ik ooit weer op vrije voeten. Is nog niet gedaan met mijn leed. De mensen zullen aan me wijzen, ze zijn zo hardvochtig en vreed. Kijk, daar op het bloeddorstige monster, die zegt dat ze het uit liefde deed. tekst. Nou, <lacht> Mieke stijmen -Dink. Geweldig mens is dat. Oh. Ooit uh, maakte ze deel uit samen met Rob Kruisman van de Gigantjes. Oh, dat was wel leuk. Ja. En uh, later is ze op een andere met gegaan. toegegaan, deed ze ook veel Duits repertoire. Marlene Dietrich, Hildegard Kneef en zo, dat soort dingen. Dat deed ze ook geweldig. Een paar keer in Camille gezien in Beverwijk. Geweldig mooi. En nu heeft ze een nieuwe CD. Althans, hij stond bij de nieuwe releases, dus ik neem aan dat hij nieuw is. En uh, geweldig liedje, dit hè. Wat een tekst, hè. <lacht> liefde, oh liefde. Dit, is Mieke, dit was dus Mieke Stemerdink. Ja, heerlijk hoor. Echt mooi om dit te horen. Groot koor erachter, prachtig mooi. Nou, dat zult u nog wel eens meer horen denk ik, want ik vind het heel erg leuk. Ik zal nog binnenkort wel eens wat meer van deze nieuwe CD van deze CD uh, gaan draaien van Steen en Nu even een oudje weer. Terug naar de 60s. Het zijn de Birds. The Ballad of Easy Rider.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 de yeah, ballad of Easy Rider dat waren de birds. Ja, en dit is van een CD die he heet Loaded. De zoon van Rob Hoeken, Ruben Hoeken. Al jarenlang een eigen bluesband. Dus luister en huiver. Love and Emotion. Ruben Hoeken Band. legendarische boogie-woogie-pianist. Daar heb ik trouwens ook heel veel muziek van gevonden. Zullen we ook eens het verlaten hoor horen binnenkort? Daar heb ik ook aardig wat muziek van, uh, van. Dit is Het is een handige van zo'n medium als Spotify. Het is zo handig. Het is zo handig. kom je de leukste dingen tegen. Ja, en het eerste uur, dat zit er alweer op. Ik heb het alweer gehad het weer uur. Hè? Ja, gaat snel. In. Ja, gaat snel. Gaat het snel? Ja, gaat snel, we gaan op naar het NOS nieuws van 1 uur en de boodschappen natuurlijk. En daarna zijn we terug met nog een vol uur zie je hem luncht met straks aandacht voor natuurlijk pluspunt. En het nieuwe rubriek op maandag dat wij uh, aandacht besteden aan de activiteiten van deze prachtige instelling. Cursusaanbod en andere uh, eventuele activiteiten. Straks om kwart over één dus in ZFM Luncht. Voor nu even op naar het NOS nieuws en de show.